Twee Angolese kinderen van 13 en 18 die waarschijnlijk worden uitgezet vanwege het oorlogsverleden van hun vader, moeten in Nederland blijven. Dat vinden GroenLinks, de SP en de ChristenUnie. Hun ouders wonen al 15 jaar in Nederland. Hun vader zat tijdens de burgeroorlog in Angola in het leger. Hij kreeg daarom de status van mogelijke oorlogsmisdadiger. Daardoor komen zijn kinderen niet in aanmerking voor het kinderpardon. GroenLinks wil dat het kinderpardon wordt verruimd, zodat de twee alsnog kunnen blijven. Op het Caribische eiland Dominica is het dodental door de tropische storm Erika opgelopen tot 20. 31 mensen worden nog vermist. Door landverschuivingen en overstromingen zijn veel huizen en wegen verwoest. Volgens de premier is Dominica 20 jaar teruggeworpen in de tijd. Naar verwachting bereikt Erika maandag de Amerikaanse staat Florida. Daar is de noodtoestand afgekondigd.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 VN-chef Ban Ki-moon vindt dat landen meer moeten doen om te voorkomen dat vluchtelingen omkomen op weg naar Europa. Hij wil dat regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen. Volgens Ban mogen vluchtelingen niet worden geweigerd op grond van religie. Ook mogen ze niet worden teruggestuurd naar gevaarlijke gebieden. Volgens de VN komen er dagelijks 40.000 vluchtelingen bij. Het weer, hier en daar een misbank, later vrij zonnig. Het wordt 21 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op buien. Morgen begint droog en dan wordt het drukkend warm. Maximale temperatuur morgen 31 graden. Dit was het NOS-Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. Zandvoort. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, we gaan beginnen. Yeah, we dit is een uh, belangrijk moment. Ja, het is prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt dit is geweldig. niet het einde van de LM. Maar hooguit het begin. Ja, het is niet dat we de plaat gaan draaien. Maar ik vond hem wel even toepasselijk natuurlijk. Hè. Jolande is vandaag afwezig. Het is dus vandaag gewoon... Uh... <lacht> Jawel, hengstebal. Ja, ja, ja. ja. En de are Back in Town. Ik zag dat ook op het circuitpark Zandvoort ook iets te doen was. Wat ook ja, met are uh, echt... Back in Town te maken had. Als je van, van de oude auto's uh, houdt, dan uh, is dit je weekend. Uh... Ja. Prachtig. Uh, vanavond... Uh... Komen ze even een rondje door de stad eind. Of door het dorp eigenlijk. Ja, half, half acht gaan ze een rondje maken. Uh, ja, ze beginnen om... Even kijken. Ja, half acht zie ik hier. Startparade, circuitpark ja. Zandvoort. En dan gaan ze over de burgemeester uh, van ja, maar, huh? Engelbertstraat. Maar wacht even. Om, Wat? Om half acht. Ja? Volgens dit kaartje beginnen ze om half acht. Ja, zeg ik. En om... Uh, om, uh, om 7 uur. 7 uur, dan oh. zijn ze halverwege. Nee, nee, dat is een optreden. Het begint om, er zijn oh. twee verschillende dingen die Je wel. Je kan om zeven oh ja, uur dus ja. optreden bij wonen van verschillende mensen op het Raadhuisplein. Oh, en het is een vuurwerkshowtje. is om oh. 10 uur. Oh, het is echt interessant. voor staat hier op de kaart. En er staat ook een toren natuurlijk op het strand. Dus ja. Dat kan je ook nog even bekijken. En een handtekening ja. moet er weer worden voor het, uh, een nieuwe plan voor die uh, ja. windmolens. Natuurlijk, die gewoon bij Verre en Muiden moeten geplaatst worden allemaal. Ja. En ik twijfel wel of dit allemaal heel veel uit gaat maken, die toren. Maar goed, nou ja. teken wel even dat je er tegen bent, hè? Dat is ja. natuurlijk altijd wel even positief. Goed, tobak leeft de vandaag. Geen Jolande, die is even de, de, van tussen. Ja, ik, ik, ik, weet, ik weet niet wat ze aan het doen is. Nee, we waren vorige week zo met z'n twee druk aan het praten. We hadden eigenlijk niet helemaal hebben gehoord wat ze nou voor ze niet was. Ja, ze had wel iets gezegd, ja. Ze ja, dus ging iets doen. En afgelopen week dat ook Misschien weer. Misschien zit ze op die paal. Nou ja, ze, ik heb er, nee, ik heb er gekeken wie op die paal zat. Zij zit niet op de paal. Oh. Nee, nee, nee, nee, dat is echt niet. Er zitten wel een paar vrouwen op, geloof ik. Jawel, je, hebt wel, je hebt wel eentje van VVV. Lana Lemmens zit er volgens mij, staat erop. En uh, nog wel één of, andere, uh, één of twee vrouwen op, ik. Dus dat is wel stoer om te zien. Goed, het is uh, zes minuten over acht bij Toebak Leeft op de radio. En een oud plaatje van Edwin Collins. Ja, Edwin Collins, Girl Like You, is eigenlijk het bekendste plaat van 1994. Ik zat nog een beetje te kijken op zijn Wikipedia. En uh, hij heeft al pas geleden weer een album afgeleverd in 2000. Nou ja, pas 2009. En uh, hij heeft een hersenbloeding gehad in 2005. En twee hersenbloemen kort achter elkaar. En hij is daar helemaal van hersteld, want hij heeft ook echt uh, niet meer kunnen praten. En uh, de linkerkant deed ze ook helemaal niet meer. En uiteindelijk is daar ook nog een, een uh, BBC-documentaire over gemaakt... Uh, dan moet je even op YouTube, en dat uh, BBC Scotland een documentaire is dus, uh, die heet Edwin Collins Homecoming Stoers van Vent hoor. Hij komt uit Glasgow vandaan. Ik zie dat, wat ik eens al druk op zoek is, naar allerlei uh, aparte dingetjes weer. De dingetjes ja, dat je denkt, ik weet niet of ik ze wil, willen, wil weten over een kakkerlak in een oor. Ja, of, dat, nee, nee, niet ik, één, maar 26 kakkerlakken. Nee, uh, zes. Zes. Ja, 26 het Ja, het 26 heb wel goed gelezen. Ja, ik heb het berichtje eigenlijk een beetje doorgeskipt. Maar ja. ik zal even snel... Uh, ja. Ja, een 19-jarige Chinese man had een, een tijdje oorpijn. Ja. Ook niet zo gek. Nee. Hij ging daarom even langs de huisarts. Hoewel uh, hij zat te denken dat het een oorontsteking was. Ja. Bleek dat het iets heel anders aan de hand was. Er zat één uh, uh, ja, grote uh, mamakakkelak uh, met 25 baby's in zijn oor. Nou, echt... Heel naar. Ja, uh, ja uiteindelijk uh, is alles weggehaald. Ja? En uh, hij heeft niet al te veel schade overgehouden, gelukkig. Okay, dat maar uh, Ja, gewoon het idee. Oh, ik kan altijd zo slecht tegen dit soort berichten. Ja, ja okay. gewoon. <laughs> of uh, dingen in, in een oog of zo, weet je. Lintworm ja. of dat soort dingen. Ja, of van die heel mensen vaak. die dan uh, in, een, in het buitenland zijn geweest en dat er een of andere spin. Uh, Gebeten zijn en die eitjes. Yeah. Ja, is ook, soms, soms zijn het ook een broodje, aap verhalen maar soms is het ook echt ja, een Dus waard. zijn wel echt van die beesten. Ja, die, wat, wat stoort er eigenlijk zo? Ja. ja. Ben jij dat? No. Is dat jouw implantaat die je stoort? Nou, zoek het even uit. Misschien. Uh, nee nu zitten we weg. Ja. Nou goed, maakt het ook me niet uit. Het is vandaag Hengstebal. bal. landen is er niet en uh, allerlei Nou, als we het toch over paard hebben, ja, natuurlijk. nou Paard. Uh. <lacht> Jongens, vroegst gaat iets ja, je wat, nog een keer? <lacht> Jongens, volgens Come on. Waar, waar gaat dit over? Even. Ja, doe, doe eens een gok. Doe eens een gok. We zouden het over kunnen gaan. Sinterklaas, zoals u weet, oh, bestaat. En ik ben Sinterklaas. Ja, hij is, ja. is nog een, een tijdje weg, maar klopt. Het gaat ook over de zwarte Pieten discussie. Ja, de, de VN heeft, uh, uh, heeft gezegd dat we in Nederland te veel discrimineren en dat uh, uh, de overheid er te weinig tegen doet. Ja. Hup, is je weer? Ja, nou goed, weet je wat we draaien, anders even een plaatje. We gaan het even uitmaken. Want dit is echt een beetje storend vandaar. Goed, de two stripes, de white of the white stripes. En dit zijn gewoon de stripes. Into You. The fill you, with She uses to lead the you think that she's amazing. Her profile's just the best. Love's easy on the rhythm. Too heavy for the chest you hide behind.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 to yeah. it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 sun, a beauty to a flood to a disaster, and then all I want, all of this just fades away. it, all of this just fades away. it, did you ever stop to understand the reasons why,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 You're flattered with the disaster, and then all at once, all of this is just fades away. Torn to pieces, what we thought was ours gets swept away. Ah, leuk hè? Toen je toch weer dat ze een klassieke opleiding hebben gevolgd? Ik weet niet of het in Stockholm was, maar ze komen uit Engeland vandaan. Passport to Stockholm. Ik heb geen idee of ze, of ze met de trein zijn gegaan. Maar in ieder geval, uh, All at Once is een nieuwe single. Het is zo lekker zoet. Ik vind het altijd wel leuk, een beetje zoete muziek. En All at Once. Oh, dat doen we ook denken trouwens aan een andere plaat. All at Once. Wat was dat ook alweer? Oh ja, dat was dit natuurlijk! Dat was deze plaat. Ja, weet je het toch? We even goed luisteren. Het is echt heel stoffig, denk Ja, ze is nu uh, dood. Dit was goed. Uh... Whitney Houston. Oh. Ja, weet je toch? Ja, dat kan al met All At Once. Ik denk dat ik, denk dat ik te jong ben. Ja, is, die, die is nu ook uh, dood. Goed. Ja, geodied natuurlijk, zoals ze hoort. Ja, heel triest verhaal van haar natuurlijk. Pas geleden zie je dan weer van die opnames die ze gemaakt hebben. Het een van de laatste optredens. Het was niet om aan te zien hoe ze eruit Ja, Bobby Brown was haar persoonlijke dealer... En die heeft ervoor gezorgd dat het ook bergafwaarts ging met dat. Goed 20 minuten over 8. Ja, zijn er nog leuke berichten, zeg. Dat al alleen ja, die ellende ja, ik, ik, van de showbiz-wereld. Ik zat op Bright.nl te kijken. Yeah. Bright. Te kijken. Yeah. En dat zijn meestal technische berichten. Maar ze zijn daar ook erg fan van drones. Yeah. En ik kwam langs een berichtje. Uh, ja, een man... Het is een filmpje. Yeah. Die me is gemaakt met een drone. En die man die dacht, ik maak een mooie... Ja, Zo'n mooi soort reclamefilmpje van een, uh, van een windmolen. Yeah. En hij filmt echt zo mooi dat hij omhoog gaat... En hij komt boven dat ding. En hij denkt, wat zie ik nou op die windmolen liggen? Dus hij gaat dichterbij. Wat blijkt nou is er een man gewoon in de windmolen geklommen. Op 60 meter hoog. Ah, shirt uitgetrokken. En is lekker op de windmolen. Was het toch niet helemaal naakt, toch? Nee, nee. nee dat, dat verbaasde me. Yeah. Okay. Want, zeg maar, als ik op 60 meter hoogte zou gaan liggen. Ja, om ja. Te, dan zou ik denken, nou ja. Alles dan uit. wil ik gewoon alles bij Ja, precies. Dus met hij, weer. Hij, hij, het was een man op leeftijd. En, ja, die interesseerde het waarschijnlijk allemaal niet zoveel. Dus hij was gewoon... Van, ik, ik vraag me dan wel af, je komt toch niet zomaar in een windmolen? Dat vroeg me ook al af. Of had hij een palm omarmte omhoog geklommen? Nee, hij, ja. hij heeft echt het luik opgekomen. Het luik open. kan dat natuurlijk ook zijn, ja? veel van die boeren, die hebben ook gewoon hun eigen windmolen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de boer zelf gewoon is. Dat zou kunnen. Ik heb nog wel eens een vriend, een vriend van mij die is nog wel eens fanatiek mee geweest om zeg maar, een boerderij te kopen. Om daar een windmolen te laten plaatsen. En daar uiteindelijk geld mee te gaan verdienen. Ja. Dat schijnt, daar kan je een redelijk plan voor laten schrijven. Alleen moet je altijd weer afwachten als je een boerderij koopt met een stukje land. Of die windmolen daar ook mag staan. Want je ja. moet eerst die boerderij kopen dan uiteindelijk. En dan kan je het pas indienen, geloof ik. Ja, zeggen. en uh, het is een beetje zo. Zoals die, uh, je hebt van die gas, uh, biogasturbines en, uh, en die windmolens. De boeren die daar vroeg mee zijn begonnen... Die, dat was allemaal ja, leuk... En, uh, en vervolgens hebben ze dus subsidies op ge, gezet. Yeah. Maar die zijn niet met terugwerkende kracht. Dus alle boeren die vroeg zijn begonnen... krijgen de subsidie niet. Yeah. En die verdienen dus relatief weinig... omdat bijvoorbeeld bio, uh, biogas en zo... Die prijzen keer kelderden, omdat er heel veel boeren opeens biogas gingen maken. Ja, ja, ja, ja, ja. En ja, de mensen die ermee zijn begonnen, die zijn er aan. Uh... Ik zou zeggen, slopen. Slopen ze van in molens en laat hem opnieuw bouwen. Dat kan tegenwoordig ja. allemaal. Ja, goed, dat is natuurlijk niet helemaal het uh, idee van duurzaamheid. Maar, nee, ja, goed, maar als... dat is wel wat er inderdaad gebeurt. Dat gaat natuurlijk gebeuren, toch? Goed, straks de Zand voor zijn berichten. Inside her new Balenciaga viral mess, turned dreams into an empire. Self-made success, now she rules with Rockefellers. Survive. His father, but he can never love somebody's daughter for Falsey loved more than just the game. So he vibed. En de nieuwe americanos new Americano. En je zegt, je hebt ook oude americanos Ja, je had ook de Americanos van Holly Johnson. Americanos. Ja. Oh, leuk plaatje trouwens wel dat was de Old Americanas en dit are de New Americanas... van Holly Johnson, of van Haley. Sorry, ik haal ze nu helemaal door elkaar. En ja, goed, dit is momenteel een hitnotering, dames en heren. En Vandaag zijn ze al in voorbereiding de tref. vandaag dat af en toe een beetje raar geluid geeft... omdat ze maar bezig zijn met de verbinding te leggen tot... Maar gaan ze ook weer live staan? Ja, eh... Talassa... Talassa, dat is bij Talassa. Hey, hey, daar is bij Talassa... Ja, stel dus ja, het te last te De ja. techneut uh, loopt net weg met uh, kabels En weet je wat hij naar beneden sleept? En die, sleep. die keek een beetje schaapachtig, gastvraag. Ja. ja. ja. ja. Wel, wat, uh, wat bedoel je allemaal? Nou, ze zijn nu allerlei uh, apparaten daar naartoe aan het slepen. om straks daar naar hen uit te zenden. En ik zou zeggen, daar moet je echt moet je bij zijn, gewoon echt als de kippen. Gewoon. Uh, ja, goed, sorry. Al die knopjes worden afgeleid. Ik word ook afgeleid door foto's die weer op mijn rechter beeldscherm verschijnen... van ja, een blote dame, althans ja. een half-blote dame. Ja, Wat is ja, dat? Dat soort beelden, dat zijn uh, ja? helemaal geen blote dame. Oké, okay, nou nee, ja, in één keer zijn ze ook weg. Dat is ook waar. Ja, natuurlijk. Uh, goed. Ja. Ja. Ja, uh, ja. ja, precies. Je, uh, ja. Naakte Jezus maakt zich helemaal, ja. gaat helemaal door. Een, uh, een 30-jarige man uh, heeft uh, voor een flinke chaos uh, gezorgd in een Amerikaanse Long Beach. Yeah. Uh, de duidelijk verwarde man uh, rende poedelnaakt uh, door, de, uh, door een appartementencomplex en riep daarbij dat hij uh, Jezus Christus was ah. en dat mensen hem. Uh, of, en mensen konden helpen. Yeah. Kon helpen. Sorry. Uh, de 30-jarige man heeft zichzelf. Uh, uh, had beter zichzelf kunnen helpen. Want uh, het grootste slachtoffer van, uh, van zijn uh, avontuur uh, was hij toch wel zelf. Want hij uh, tijdens uh, zijn mini-marathon door een uh, aantal ramen uh, Oeh, zie het, ja, bloed. gesprongen. En hij uh, oh. hield erbij een uh, aardig behoorlijk uh, pijnlijke snijwonden aan over. Uiteindelijk is hij uh, door de politie gearresteerd. Ik kan uh, me niet meer voorstellen waar die snijwonden zijn. Als, toch, als je naakt bent en dan zwamelt alles alle kant op. En dan spring je door een raam heen. Ja, ik. Afgelopen week. zou dat alles er nog aan zit. Ja? Dat bedoel ik. Doe even een broekje aan. Voor mijn, voor mijn gevoel, doe er even een broekje aan. Afgelopen week zag ik het programma. Dut, of. Uh, weet je weer? Louis van de BBC. Ik weet niet of kijken Louis Dutroux. Of, of. Nee, niet. Uh, ik kan het nog uitspreken, ze achternaam. Maar goed, die gaan ook, uh, gaat op zoek. Als het naar toch weer. Een beetje aparte mensen. En die ging nu naar een instelling waar mensen zaten die. Schizofreen waren. Eh, aller, uh, borderline. Alle mensen. toch wel geestelijk redelijk in de war waren. En er zat dus ook een man. die had zijn vader vermoord. met 41 uh, meststeken. En er zat ook een vrouw. die dacht dus dat ze gewoon echt Jezus Christus was. En dat ze ook uh, destijds. Uh, op Aarde rondliep. en dat ze heel veel dingen wist. En die was helemaal niet gek. En dan zag je die mensen naast elkaar. die je, je, je ja, er zijn toch best nog wel heel veel. appartementen in de wereld. Ja. Het is goed dat die mensen. Ah, ja, eigenlijk toen toch, toch achter de. achter dat is de. Eigenlijk uh, grappig, zitten. Want als je tegenwoordig. stel. stel dat het hele verhaal waar is. En stel dat Jezus zou denken: ik kom terug naar de aarde. Ja, dan sluiten ja. we hem gewoon op. Dan sluiten we hem <laughs> op. Ja, nee, ik ben het echt. Ja, nee, daar geloof ik echt helemaal geen bal meer van. Dat is vrij duidelijk natuurlijk. Ja, hij kan het helemaal niet aantonen. Nee. Of hij moet uh, selfies hebben gemaakt destijds. Ja, nee. Ja, dat is lastig. Door alles ook nog geen selfie stokken. Dus dan heeft hij alleen zichzelf gebotificeerd. Dan, ze dan ze moet je het perspectief ja. zien ook natuurlijk. Ja. goed, echt naar deze muziek. Straks de Zandvoortse berichten. Zullen we kijken wat er allemaal speelt. Er is een hoop te doen in Zandvoort, hoor. Stap op je fiets en kom deze land op, zeg ik altijd weer. Ik zit even kijken wat ik in godsnaam heb opgezet. Ja, ik vroeg hem ook af. Dat is echt een heel leuk intro. Het waar voor mijn geld. Ja, ik heb echt voor betaald voor deze plaat. De Fratellis hebben een nieuwe CD uit. En een fragmentje daarvan. Het zou uit een film kunnen komen. Me and the Devil. Wat, ziek idee. Het wordt echt uh, heel eng, dit. Ja, ik vind het... Uh... Ik zag nooit echt een leiding te ontdekken wat de Fratelli's maken. Dit is dan wel heel poppy, maar ze hebben ook best een beetje ontoegankelijk muziek gemaakt. Dus het is best wel een ontdekking als je elke keer weer de snee luistert van een... Wat krijg je voor je kiezen? Ben ik nog fan of ben ik al afgehakt? Dit is Me and The Devil, dames en heren. Oh, het klinkt heel erg eng. Het is half alweer en om half altijd wat Zandvoortse berichten. En nu ook hebben we weer wat Zandvoortse berichten. Het grootste bericht is toch natuurlijk wel dat er maandag is begonnen met een fundering voor een hele grote paal tussen Talassa en Ahoy. En er moet nu zichtbaar geprotesteerd worden tegen de windmolens die er de hier gewoon een paar honderd meter uit zee vandaan komen. Omdat Henk Kamp denkt daarmee heel veel energie te kunnen opwekken. Terwijl hij als hij ze even verder wegzet kan het net zo goed. Daar is een onderzoek naar gedaan. En ook is er onderzoek geweest naar het feit dat echt heel veel Duitsers... eigenlijk ook gewoon terug naar Zandvoort komen. dat misschien een derde denkt... ik heb het misschien ook wel weer gezien met Zandvoort. Dus meestal hoor ik haar niet helemaal de doden opgeschreven. Maar het nee, zal maar ja, iets minder je, worden waarschijnlijk als je, als je in het begin. Toch je toch je, je, je omzet even... Uh... Een derde eraf valt? Dat is een hoop geld. Dat is pijnlijk hoor. Ja, dat is echt heel pijnlijk. Dan moet er toch iemand eruit. En, en nu gaan ze dus protesteren. Donderdag zijn ze begonnen. En wil je er meer over weten. Uh, het is dus een paal van 14 meter. En hij gaat elke keer een stukje omhoog. Ja dat zag ik bij, inderdaad. Want eerst ik... bij de, de 10.000 stemmen gaat. Uh, handtekening sorry stemmen. Ja stemmen tegen eigenlijk. Gaat het, stukje, het platform een stukje omhoog. En uiteindelijk staat hij dan op. Hoeveel meter staat hij eigenlijk? 14 meter staat hij dan? Staat hij volgens mij op 14 meter? Ja, ik tekst in één keer voor, maar dat ik het allemaal niet meer weet. Maar goed, er is een schema te vinden op internet, wie er nu allemaal staat. Uh, Harry Terhorst is begonnen uh, vrijdag. En uh, uiteindelijk... Ik zit even kijken wie er vandaag stelt. Vandaag uh, Anita Molenaar. En ik riep eerder al van... Nou, er zijn niet zoveel vrouwen op. Nou, er zijn echt wel heel veel vrouwen te vinden op die, op die toren. Hier Mandy. Mandy, de, de, Mandy Berg. Laura uh, Jonge. Jan. Uh, Diana uh, Pierik. Uh, nou, uh, nog wel een aantal mensen, een uh, aantal vrouwen. Dus ik vind dat echt respect, hoor. Want ik bedoel, het is toch een winderig plekje. Ja. Uh, ik heb geen idee wat ze allemaal zingen... en wat voor optreden ze geven op de platform. Ik weet dat ook niet. Nee, ik moet er toch even kijken, vind ik. Ja, ja, het klinkt ja. als heel statisch. Ja. Ze, ze staan op zo'n platform, lopen heen en weer. Kunnen achter het scherm even naar de wc. Uh, er is ook een dekentje voor een krijgen. En er staan mensen langs de kant staan om te kijken. En er is wel heel veel media uh, aandacht aan uh, besteed. Ja, wel. Dus Want dat ik is ook wel weer goed. Ja? Ik heb het nationaal niet echt. Dat ik dacht van nou nu... In, in, dit is een actie die, die nationaal wordt opgepakt. Nou, telegraaf is uh, ja. televisie is ook wel geweest hoor. Dus ja, dat ja, is ja. altijd wel weer goed. Een uh, ja, nou, andere stand voor z'n berichten zijn. Maar ja, keek, uh, waren we waren er bezig eigenlijk. <laughs> ja... Ik, uh, ik las een uh, berichtje over Bulgaarse uh, wolven. die misschien wel uh, ja, het probleem van de damherten kunnen oplossen. Ja? En ik dacht, nou, spannend. Weet je, zetten we hier een stel van die wolven uit. <laughs> en dan uh, hebben we straks een overbevolking wolven in plaats van herten. Draait nee, dat is niet uh, Buiten het, uh, uh, de plannen om uh, ze af te schieten. willen ze uh, ja, toch een hele. enkele honderden herten naar uh, Rodopen Natuurpark in uh, uh, Bulgarije transporteren. Zodat uh, ja, ze daar gewoon vrij rond kunnen lopen. En ja, daar hebben ze een stuk meer natuurlijke vijanden. Een stuk meer wolven en dat soort dingen. Waardoor ze ja, toch meer... In evenwicht. Dat is hier toch wel echt het probleem. Dat is ja. gewoon geen... Uh... Maar goed, dierenbescherming zegt wel dat het zichzelf op gaat lossen. Je zal wel overal kadavers krijgen. Want dan moet je niet bijvoeren natuurlijk. Hè ja dat zou je niet moeten doen en uh, straks natuurlijk in de, in de winter komen ze natuurlijk gewoon weer hier uh, zon voor binnen ja, dat is ook wel weer hele uh, trekelijsteren dat is wel weer gezellig dat is wel weer gezellig joh. worden ze hier hey, afgesloten vraag me af wat die herten van die windmolens vinden ja zouden die er problemen van maken ja vast en zeker <laughs> goed nou uh, straks weer zon voor de berichten eerst even een plaatje uit de doos vandaan en mocht je ja. af en toe wat storing horen, dat ligt niet aan het toestel. Nou ah, moet ik nou even bij stip houdt en niet toestel halen. Dat hoeft echt niet, nee, dames. Mag heren. wel, mag wel. We zijn bezig ja. met de verbindingen aan te leggen naar het strand toe. Dat gaat het gaat En een kabeltje uh, aan het trekken. Ja precies. Trekken. man De leukste plaat gewoon. En oeh, I like it. Uit de beginperiode van ZFM. Ja, dat is echt 25 jaar geleden, dames en heren. En Creeps. Oh, je had, meer, je had vroeger meer van die platen die over Creeps gingen. Zoals als, als dit bijvoorbeeld Radiohead, weet je dat nog? Oh, dat vond ik echt zo'n geweldige plaat toen, Creeps van Radiohead. En je had toen ook nog die plaat van Beck. I'm a loser, baby. Ik weet nog wel, ik kwam uit mijn moeder en toen werd deze muziek gemaakt. Ja. Nou, lekker, lekker binnenkomst, hè? Uitkomst. Ja. ja, wat moet je zeggen? Goed, back and I'm a loser, baby, nou, Waar won't je? Ging, kill gingen al die platen in het jaar ook over Creep. Ja. ja, waarschijnlijk wel. Nou zeg, baby's zien er in het begin altijd heel schattig uit, Hoewel, als het er eerst uitkomt, dat je denkt, wat de mormel, zeg. Wat heb jij gezeten, zeg. Maar heel klein kamertje zeker. Nou, en later de... dan trekt het er beetje bij. Over het algemeen, als ik een baby zie, denk ik altijd, het... ja... Het grappige is dat je als vader en dan dan je, oh, wat is ze mooi, wat is hij ze mooi, zeg. En al iemand anders zegt. Uh, ik voor mij moet het even bijtrekken, maar dat ga je niet zeggen. Nee. Nee. Ben je ja, maar het schijnt als je als iemand zegt, ja, ja, ja hij is wel schattig. Ja. Dat dat, dat, dat, dat niet goed is, dan uh, is het niet zo mooi, baby. Nee, nee, precies. Hij is wel uh, leuk, zeg. Ja. Nou ja, goed dat uh, het hebben we allemaal gehad natuurlijk. Trouwens jij nog niet, trouwens. Nee. nee, jij moet het nog uh, is, is er het het te allemaal kijken. Nog jij zit er allemaal even te kijken wat er allemaal nog... Uh, ja, uh, een beetje voorbereiding Overzicht. Ja, een beetje wat voorbereiding dan? voor straks. Maar voor... wat ik dus dit jaar gemist heb... Ja? Was de Go Topless Day. Oh. Uh, ja, het punt is een beetje... Wat ze willen maken is... Alle uh, uh, foto's op Instagram en zo... En uh, mogen mannen gewoon topless foto's maken en zo, dat is geen probleem. Ja? Alleen als een vrouw dat doet, ja? dan wordt het geblokkeerd door Instagram, wordt niet geaccepteerd op ja, straat, dat ja, soort dingen. Ja, wacht even hoor. La, la, laat we goed. Vrouwen willen ook hun zichzelf topless fotograferen en willen dat graag op Instagram plaatsen. Ja. Dat, dat is ja, echt zo. want uh, er is zelfs een speciale, in 2007, de co-topless day ja. uh, of uh, in het leven geroepen. Ja? En ja, er staat geen datum bij, dus ik weet niet wanneer het is. Nee. Oh, hier. Hier is de website van ze. Ja. Kijk eens. Oké. Okay. Oh, daar zitten ook een paar topless foto's bij die ik nou eigenlijk niet hoef te zien, maar dat is, die zijn wel uh, al oud. Ja, ja, precies. Dat mag. Ja. Van die. En dan gewoon een vrouw. Ja, dat is dan niet. Uh, dit, dit, dit is zo'n feministisch. Dit is e van augustus. Dus ja. Hey, we hebben het gemist. Net gemist. Maar ik moet zeggen, de foto's die erbij staan. Had je maar, idee? Dat ik vind ze toch erg wel hoor. de moeite waard. Ja, ik vind het helemaal niet erg als je dit laat zien. Maar goed, het is eigenlijk wel weer, dit is zogenaamd feministisch. Maar als wij dat zouden gaan plaatsen van vrouwen, dan is het vrouw onvriendelijk. Ja. Dan is het seksistisch. Ik weet het even niet hoor. Die vrouw, ik, ik kan ze soms niet helemaal volgen. Jij wel? Nee, ik, uh, ik ook niet. Het, het is echt. Uh... Heel apart. Maar ja goed, uh, wel goed dat dit is sowieso. Want deze foto's vind ik weer heerlijk om naar te kijken hoor. Dat is echt uh, heel fijn. Ja, ik vind vooral die eerste. Deze, ja, die die eerste mag er zeker zijn. Shit. Ik laat hem even staan. Ja, ik laat hem staan. Je mag hem niet plaatsen. natuurlijk wordt hij weggehaald op de Facebookpagina pagina. Ja, en uh, straks klaar zij hem aan. Dat is ja, nou, sexistisch. Dat mag niet. Eén van de leukste platen die ik kreeg je van afgelopen is Netskyo Rio. Future Digital Animals. we <middels>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 Fijne plaat dit. Rio van uh... nou goed. Net Net Skio. En, uh, en de Digital Animals. Moest even volledig het lijstje erbij pakken. Het is kwart van negen hier in, zan, in zonnig Zandvoort. Het is echt een lekker dag geworden. En uh, kom deze kant op. Kan je onder het andere even tekenen dat je tegen de windmolens bent. En uh, er is uh, vanavond pas. daar nou, blijf even hangen. Gewoon boek ook even de nachtje. kan mij het allemaal Dan kan je vanavond even zien wat er allemaal gebeurt in de, sta, uh, in, in de stad. In het dorp. Jezus, wat verspreking allemaal. Uh, met de wagens. De oude wagens gaan namelijk een rondje maken door Zandvoort heen. Hartstikke leuk, zeg. Kom deze kant op. Nou, uh, het is vandaag natuurlijk 29 augustus. Het is vandaag ook tien jaar geleden... ja, tien jaar geleden dat uh, Katrina uh, in New Orleans uh, aankwam... en daar gigantische bennen veroorzaakt. Op Radio 1 hoor ik vanochtend nog een klein stukje over dat... eigenlijk de burgemeester van uh, uh, New Orleans eigenlijk al heel veel mensen had gewaarschuwd. Maar heel veel mensen hadden ze van... nou, nah, valt wel mij'. Ik blijf altijd bij mijn huis. En heel veel mensen hebben dat toch wel moeten bekopen. Uh, 1800 mensen zijn geloof ik daar uh, doodgegaan. En uiteindelijk er is er 150 miljard schade geweest of zo geloof ik. Ja. En in nou, ieder geval na nou, drie weken dacht uh, de, uh, George W. Bush. Hey, ook oh, daar in New Orleans hebben ze dat probleem. Hey, ik ga er even kijken. Drie weken. Hij heeft drie weken op zich laten wachten gewoon. Ja. En nou, afgelopen weken is hij er wel geweest om, het, uh, nou, om, te, om te zeggen dat het we toch weer dat het de goede kant op gaat. Na tien jaar is het, is het weer een beetje opgebouwd. Ja. Durf je je gezicht ernaar te laten zien? Ja, want er komt nu zo'n nieuwe, die kant op? Zo'n uh, orkaan? Ja, uh, Erika. Erika, ja. ja Ik gaat nu die kant op komen. Het, het schijnt wel dat uh, de Nederlanders daar wel goed uh, zaken hebben gedaan. Oh. Dat er veel... Uh, uh, er is geld verdiend dus aan. Die, nou ja, de, ze hebben heel veel uh, dijken en zo aangelegd. Ja? Daar zijn we als Nederlanders goed in. Ja. Zodat dus... Uh, onder andere in New York, maar ook een aantal andere steden, beter beschermd zijn tegen de zee en tegen alles. Oké. Okay. Dus uh, ze hebben er toch weer wat, uh, wat aan verdiend. Het is toch altijd weer mooi, hè? Dat, uh, dat Nederlanders van, iets negatiefs of iets positiefs kunnen ja, maken. Ja, uh, we zijn een handelsland. Ja. Dat is, er het is blijft zo. Het blijft zo. Goed, uh, straks meer wetenswaardigheden. Eerst even op plaats. Ik moet hem even opnieuw ontdekken. Nou oh, ja, ik moet hem even ontdekken. Niet opnieuw, maar ik moet hem even ontdekken. Destroyer heet de band. En het heeft een leuke titel. heet Times Square. En dat spreekt altijd door de verbeelding. Times Square, oh, daar ben ik ook geweest. Dat was zo'n mooie ervaring.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 the ocean is <laughs> Destroyer heet het. Als je dan de band hoort, Destroyer, dat is heftig. Dat is heftige muziek. Nou, Ga ze krunt eh, of zo, weet je wel. Dat je denkt, van, nou, die gaan echt helemaal... Uh... Nee. Ja, maar dit is gewoon heel meer het, het Het gaat over Times Square. Ja, ik denk, ja, Times Square, dat is toch in, uh, in Londen? Times Square is uh, New York, toch? New York, oh, New York, sorry. Dat is de Big Bang, wat je net hoorde. Ja, sorry, <laughs> ik ben helemaal in de war. Topografie is nooit helemaal op orde geweest, dat is wel duidelijk. Goed, toepak leeft op de radio en vandaag is jouw zo, zonder Jolande. Dus het vrouwengedeelte is uh, even thuisgebleven. En het is gewoon vandaag even hengstebal, dames en heren. Alleen maar uh, mannen hier, uh, met andere woorden. <middels> Jawel, dames en heren. The boys are back in town. En vandaag ook in Zandvoort, alleen racewagens. Dus uh, echt een, een mannendag. zeg maar. Nou. Uh, ja, ja, ja. Dingen die ons bezighouden, ja. no noemen we altijd even. Ik, uh, ik je dus een technisch een heel dingetje, het, Ja, ik heb een technisch dingetje. Ja, ja. Ik, uh, het was echt een probleem wat ik had tijdens mijn uh, tijdens verbouwing. Ja? Dat je wel eens ergens langs in een kleur zag en dan dacht, wauw, dit is hem. Ja? Maar ja, welke kleur is het dan? Oh ja. Dan kun je een fotootje maken, maar ja... Dat ja, is dat niet. komt nooit over. Wat heeft... Uh, uh, uh, een bedrijfje heeft uh, een kickstarter -show opgericht... die uh, een apparaatje heeft ontwikkeld. Ja? Um, die, uh, ja, er, zit een soort, er zit een camera met een aantal sensoren in. Die zet je op het object. Ja? En dan kent hij het object. En dan weet hij welke kleur het is. krijg je alle codes erbij en alles. Uh, zo. En dat, uh, het is eigenlijk een beetje... Ik weet niet, als mensen wel eens met Photoshop of uh, zo hebben gewerkt... heb je zo'n pipetje. En dan is het, uh, ik wil die kleur. Zo, en dan heb je die kleur. Dus dan kun je... Bijvoorbeeld, uh, je hebt zulke mooie blauwe ogen. Dus dan pak je die kleur en dan dat idee, weet je wel. Oh, okay. nou. En dat is dit ook. Overigens, als je het wil gebruiken, moet je wel eventjes een klein beetje in de bijdelen tasten. Het apparaatje kost 180 dollar. Alleen dan voor kleuren? Is er gewoon een app voor op je telefoon of zo? Ja, daar zat ja. ik ook al aan te denken. Het, maar bedoel, dan, wacht, zo... dan loop je ergens en dan zie je de kleur. Dan word je overvallen door de kleur. Je bent helemaal lam gelegd apparaatje niet bij hem. Fuck, moet ik terugkomen. En dan heb je al niet meer die beleving als je hem nog een keer ontmoet, die kleur. Ja, ja. ja ik vraag me, dat toch altijd, met, maar dat is ook wel weer goed. Wat? Ja, dat je nog een keer, ja, die hebt. Ja, hat, als je de tweede keer die beleving niet meer hebt, nee. dan weet je, die kleur is het toch niet. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan ook nog wel in dat ik ooit zeg... Lijken maar, wel kunstenaars, ja. weet je. Nou oh, ja, ik <laughs> bedoel... Dat, dat zit er zitten wel op onze plek hier in Zandvoort. Kunstenaarsdorp natuurlijk. Ja. Nee, ik vind dat... Uh, ja, dus het moet gewoon op de telefoon komen. En ik heb ook heel vaak... heb ik wel eens kleuren ergens in een tijdschrift gezien. Denk ik denk, oh, dit past heel goed in mijn keuken. En dan ga je... Wat, wat je wel kan doen naar de, de, naar de bouwmarkt... En die gaan het dan inscannen. En die proberen dan te traceren wat het is. Maar dat lukt niet altijd. Nee. Je kunnen het niet altijd lezen. Maar dit zou een oplossing kunnen zijn. Ik ja. vind het helemaal mooi, dames en heren. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Goed. Uh, ja, natuurlijk. Albert Heimer, Jr. Van de Strokes en Julian Casablanca. Die zit ook in de strokes. Die maken af en toe solo projecten. En uh, er komt soms iets moois uit, dames en heren. Echt, dit is ook zo'n mooi plaatje. Slippy. Volkstradities, come on. Een hele goede morgen. Goedemorgen, goedemorgen. Jouw ja, Albert Hemmer junior uit de Strooks hebben weer een solo project uitgebracht. Dat zou echt wel echt een leuk cadeautje kunnen, kunnen zijn voor Sinterklaas, zeg maar. <laughs> Jongens, Volkstradities, come on. Ja, nee, dat is wel een leuk. Waar gaat het nou over? goed, maakt het ook niet uit. Dit is leeft op de radio, dames en heren. En we hebben alweer leuke berichten. En onder andere, ja, dat heb je natuurlijk als je mannen bij elkaar. Dan krijg je altijd een hoop. Natuurlijk altijd weer toch wel. Hebben dingetjes, hè? Dingetjes, techniek. Ja. En, en nu is er weer een dingetje over een telefoon. Ja, ze hebben, zeg maar, een tijdje terug hebben ze de, de buigscha, buigzame schermen. Ja? Iedereen kent het probleem. Je laat je telefoon vallen. Kan. Ja. Barst erin. En je kan een nieuwe telefoon kopen. Of... Ongeveer hetzelfde bedrag neerleggen om je scherm te repareren. Ja. Nou, dat, was, nou, dat is eigenlijk al een beetje geweest. Die buigzame schermen. Dat kennen we nou wel. Dus wat heeft een bedrijf gedaan? Die hebben een, uh, een buigzame... De hele telefoon is buigzaam. Ja. En die uh, kun je bedienen door hem te buigen. Okay. Echt heel bizar. Dus door hem op bepaalde manieren te bewegen door het menu heen. Echt super grappig. <laughs> het is vol, Maar mevrouw dit. Het ziet er ook heel raar Ik uit. Dat euh... hij gewoon aan lopen trekken en dan buigen. En dan gaat hij naar de andere iets. Ik zou hem even op Facebook zetten. Dat is een goed idee. Het is, voor mij is het altijd wel leuk. Dat ook... Kijk, maar die van mij kan buigen. Ja, die van mij kan al jaren buigen, joh. Die wordt bijna helemaal ja, hard. Goed. Nou, uh, we gaan op naar het nieuws van 9, uur, 9 uur. Het overzicht. Het wat gebeurt er op bij. deze datum? Uh, dat is natuurlijk 29 augustus. En uh, ja, er zijn altijd weer aparte dingen gebeurd. Tot zo. Hoi.